Drie jaar geleden gaf de eerste regering opdracht het terrein af te graven waar het kindertruis ooit stond. Daar is nu het massagraf gevonden. De Alpenlanden krijgen morgen te maken met een feunstorm. Vooral in delen van Zwitserland en Oostenrijk gaat het hard waaien. In het dal kunnen windsnelheden voorkomen tot 120 km per uur. En rond de bergtoppen zijn zelfs uitschieters tot 160 km per uur mogelijk. Volgens Weerplaza is het bijna zeker dat sommige liften in het zuidelijke deel van Tirol dicht zullen blijven. Ook kunnen bomen omvallen en daken beschadigd raken. De regering van Zimbabwe roept de hulp in van de internationale gemeenschap... in verband met de verwoestende overstromingen waardoor het land is getroffen. Er is geld nodig aan, voor hulp aan slachtoffers en voor herstel van bruggen en wegen. Volgens de autoriteiten zijn zeker 246 mensen om het leven gekomen. Duizenden mensen zijn dakloos.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 De Duitse bondskanselier Merkel gaat over bijna twee weken naar Washington... voor een eerste bezoek aan president Trump. Vorige maand sprak Merkel wel met de Amerikaanse vicepresident Pence. En dan het weer, bewolkt en wat regen, later vanuit het zuiden droger. Morgen vooral in het westen en zuidwesten regen. In de rest van het land overwegend droog en af en toe zon. Het wordt ongeveer 14 graden. Dit is ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. In de Randstad is nog altijd veel verdraging bij Haarlem... want daar is de Wijkertunnel op de A9 richting Alkmaar... nog altijd dicht door opruimwerkzaamheden na een ongeluk. Je kunt omrijden via de Velsertunnel. Op de A10, de ring van Amsterdam, tussen Zeeburg en knapend Koemplein acht kilometer en een half uur oponthoud. Verder is er een ongeluk gebeurd op de A16 Breda-Rotterdam... bij de Van Rienenoordbrug. De rijstrook is dicht, de file is drie kilometer... maar levert niet al te veel verdraging op. Op de N202 in Amsterdam richting IJmuiden voor de aansluiting met de A22 ongeveer een half uur oponthoud. Dat komt door de afsluiting van de Wijkertunnel. En daardoor ook file op de N208 Sassenheim-Velzen voor de aansluiting met de A22 daar ook een half uur oponthoud. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 terug bij Zandvoort door, Of betwel onze gezellige huiskamer. Ja, ja, ja, ja, ja. Nou, gezellig is het zeker. Onze gast is er weer vandoor, maar wij zijn er nog. En Stamppotje is er ook nog. En wat gaat u nog krijgen? Zeker de groenteman, die komt zeker nog even langs. Nieuws... Het wat gezegd. Ik hoorde het niet, want ik heb ook op telefoon oh, ook. Oh, oh, Hij oh. Hij begon te zingen. Oh, oh zo. Oh. <laughs> maar ja, het blijft gezellig met gezellige muziek, uitgezocht door ons eigen Ronaldje. Een kleine toetje die staat er ook alweer in de box. <laughs> de eerste plaat die ik ga draaien. Ja, dat is voor mijn eigen Janni thuis. Ja, toch wel. Ik weet dat ze er gek. Nog een keer. Hallo, Jannie. Ja, ze is er nog, hoor. Ik denk dat ze luistert. Ja, er komt er eentje voor. De, en ze weet denk ik al welke er komt, hoor. Nick en Simon. Nee. Nee? Nee. Nou, zeg. Ze houdt van een hele andere. Ik hoop van mij, maar ook van de andere. Die uh, en Kom. Muziek. Nou, dan ga je maar luisteren, vind je niet? <laughs> Ik moet twee wel, luisteraars, dan kan er wel één weg. Nou, ik was aan het zingen. Ik was aan het zingen. En toen, toen, toen zei ze tegen mij, van, als je dit voor mij doet... dan kun je beter stoppen. Ja. Nou zeg, wie zegt nou zoiets? Ja, dat weet ik niet. Nou ja. Nee. Ach God, wat. dat zijn, zijn we ook lief voor elkaar. He? Zal ik wat nieuws zeggen? Toch hou ik wel van je, hoor. Dankjewel. Op een speciale manier. Ja, nou dan vind ik wel, dit eigenlijk wel iets voor jou. Oh God. Ja, er is een mama café. Sorry? Een mamacafé. Elke tweede woensdag van de maand is er in de bibliotheek een mama-café. Een toetje. <laughs> een toetje is mijn kutcoot, niet, hoor. Oh, oh, sorry. Een ontmoetingsplek voor aanstaande moeders en vaders van jonge kinderen. Wacht even, Hans. Ik moet eerst even zeep en water halen om in ja. het mondje te sporen. Excuus in, mama. <laughs> <laughs> nou, vooruit dan maar weer. Schrobbel, met die handel. <laughs> loop gezellig binnen op woensdag 8 maart tussen half tien en half twaalf. Vooral aanmelden hoeft niet. En Ingrid Baks, gezinscoach uit Heemstede, komt het Ikura opvoedskwaliteitsspel spelen. Goedemorgen. Sorry, hoe noemde je dat? Het, Wat voor spel? Het Ikura opvoedskwaliteitsspel. Zo nou. hoe dan, dan breng je toch je tong op. Jongen. Dat bedoel ik. Wie, wie bedenkt zoiets? Maar goed. Nou, met mevrouw mevrouw Baks, dat, dat lees je toch, of niet? Ja, sorry. Ja. Ja. Nou, dit was het eigenlijk dan. Oh. <laughs> <laughs> Dat was weer zo makkelijk, hè? Goed, nu! club is lovers de so bar is Waar ik me mijn vrienden at the table, doing shots, drinking fast en dan we talk slow.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 Die wilde graag beginnen. Nee, nee ja, ik wou even zeggen. We hebben een, een zeg maar, een, een aspirant. commentatrice hebben we in de, in de studio. Wat voor een ding? Een, een aspirant. Nou ja, sidekick. iemand die, die wil een sidekick. Een aspirant sidekick. En die wil graag kijken of ze een stukje voor kan lezen. En dat gaat ze nu doen. Ja, ze kan wel lezen, denk ik al. Ja, maar kan dus je ze ook tot, voorlezen? Tot daar daaraan toe. Kijk, ze zal het nooit, nooit slechter doen dan ik eigenlijk. Nee, maar ja, misschien, nee. wo misschien wordt ze ook niet onderbroken. Dat zou ook kunnen natuurlijk. Nee, nee wij zijn voor de, uh, aspirantleden zijn wij heel. Uh, oh. uh, nou, dan ben ik volgende week ook aspirant. Ja. <lacht> nou, daar gaan we. Nou, het is een kwestie van uh, geef om vrijheid. Uh, mensenrechtenorganisatie Amnesty International houdt volgende maand voor de 15e maal het Landelijk collecté In Zandvoort zullen er 11 collectanten van 5 tot 12 maart de straat op gaan. Volgend jaar werd er tijdens de collect in Zandvoort al 1112,96 euro opgehaald. Nou, het is heel wat, vind ik. Nou, dat is zeker. Ja. <laughs> Kolkant of straat, joh, dan moet ik mijn boelbar weer op de auto zetten. En dan niet kopen of niet. Nou, we gaan weer bedraaien. Gaan we weer bedraaien? Ja, doe maar wat. Niet in jubilo. Nee, nee, nee. die ander. dat vind ik wel leuk. En bedankt, vind je het leuk? Ja, hartstikke goed gedaan hoor. Dank u. Nou, dat bespreken we even na de uitzending. Dat doen we. She went on Doorheen zitten te uh, kletsen. Nee, dat krijg je zo als je al een microfoon afzet. Ontzettend <laughs> werk overleg, joh. Oh. Ja. Ja. Je had nog wat gaan we, man, doen? Nou, dan we, dan we gaan doen. doen? Ja. Doe maar. Doen ja, deze. Ja, ja, ja. ja, wat zullen we eten? Ja, ja, ja, ja. ja, wie kan dat weten? Wie is de man die dat zeggen kan? De groenteman. Ja, de laatste deel praat gewoon uit van want... waarom? Ja, het nee, dat is, is toch he? leuk? Is gewoon te lang. Nee, ja. dat vind ik leuk. Ja. Maar, ik maar zou wat jij vindt, mag je naar de politie gaan. Luister even, voordat ik begin wil ik zeggen dat oh het terug God. te vinden is op Zandvoort voor Ja. Want ik word gegarandeerd. Op, weer op Facebook, hè? Ook Facebook, Zand voor Rijdoor. Ja. Dat gaan we doen vandaag. We ja, Wat denk jij. Ja, een ja. stampot. Wat? Een En ja, Dan gaat je cowboylaarzen en je cowboyhoed gaan erin. Juist. met gepofte aardappel. Ja, met pittige kip. Pittige kip. Pittige kip. Pittige kip. En wat heb je nodig? Zambapai. Nee, die krijg je niet. Nou, wat he, Kijk, dan bedoel ik, is maar goed dat ik zeg dat. dat... Een mol vet in. Die, die, die, die, hier kan je toch niet uitkomen. Dat bestaat een eeuwigheid niet. Hey, daarom zeg ik, ik maar, we kunnen nalezen. He? Concentreren. Constant. Nee, niks. Daar gaan we. we. Oké, okay. wat heb je nodig? 40 gram boter. 1 kilo kippenbouten. Ik kijk meteen of ik een rare opmerking krijg. Drie eetlepels hot chili saus, Anderhalve eetlepel paprikapoeder. Vier eetlepels gemengde verse kruiden. Gemengde 200, verse kruiden, Er heeft niemand wat aan, Hans. Peterselie, bieslook, oh. koriander. 200 milliliter crème fraîche. 800 gram grote bio-aardappelen. Bio-aardappelen? Bio. Ja, geen andere, hè? Nee, nee alleen maar één ui. Twee eetlepels een olijfolie. Ui. Geen bio-ui. 225 gram kidneybonen Gaan gewoon door. 1 blikje maiskorrels. 100 gram tortilla chips. oh die? Ja. Die. Peper en zout. Pijker. En dan. stap. Kijk, en hoe gaan we dat doen? We gaan het even vertellen hoe we dat moeten maken. Verhit de boter in een pan en braad de kippenbouw er rondom bruin aan in 10 minuten. Dat is zielig. <reduced> nee, heb je daar nou wel uit die bot gehaald? Terug de beest! Voeg de chili saus en eetlepel paprikapoeder toe. En laat de deksel op de pan 30 minuten verder braden. Draai regelmatig om, er wordt hier gelachen. Snij het kippenvlees van de bouten en vervolgens in stukjes. Kook dan gewoon kipfilet? Leg een schaal, een lepel en een braadsaus over. Boen intussen de aardappel schoon en prik met een vork gaatjes in de schil. Poft de aardappelgaar in 15 minuten op vol vermogen in de magnetron. Maak in de, de magnetron, wat een net man. Nee, ja, dat is gewoon... Nee, moet je in de oven doen. Dat kan ook. Of piepen, maar, gewoon in open vuur, zo. Pst, ja, dat is beter. In de, in, om Met zo'n folie eromheen. Dat is lekker. Ja, nee, dat deed gewoon als kind. Flikkerde je ze gewoon in het vuur. Oh? Gooide je ze. Nee, Uw ik schnetjes? was kind, dus ik, ik flikkerde ze. Oh. Ah. ah. ah. ah. ah. Cape Ride. dat is waar ja. ook. Die ik kom, ja. Op, ja. Nee, nee, dan ik, komen we straks ik, op. Ik kom, ik kom het rot. Nee, dan we, daar komen we straks op. Pel en snippen de uien, verhit de olie in een steelpan en fruit die vijf minuten aan. Voeg de rest van de paprikapoeder toe en 1 deciliter water. Breng aan de kook en voeg de uitgelekte kidneybonen toe. Mag ik, Roe ik al? Uh, nee, nog even wachten. Roer door en laat <lacht> twee minuten zachtjes pruttelen. Snijd de gepofte aardappel in grote stukken. Voeg het samen met de mais toe aan de kidneybonen. En stamp tot een grove stamppot. Oh man, Ja. mag ik al? Nee, nog even wachten. Nou. Ik ben nog niet klaar. Oh, maar ik dacht wel van we wel. Duur lang, joh. Even. Ja, nou verwarm dan de stamppot één minuut en breng op smaak met zout en peper. Serveer de stamppot met de geplukte kip... de kruideroom... Geplukte kip? Dus je doet kippenbouten met veren erin? Nee. Je moet dat vlees van die botten plukken. Dat heb ik toch gezegd. Hij luistert ook niet, hè? Wel, nee. En dan een kruidenboom en de chips erbij. En wat gaan we daarna doen? Doe Nou, daar komt... Nou mag jij. Nou, doe maar. We gaan pudding eten. Gaan we pudding eten? Cipollata. Die ja. maak je zelf of gaan we die gewoon kopen in de? Maak het zelf. Ja, maak je het in die zelf. Hoe ik ben zes, hoi. Ja, maar je mama kan het wel. Weet ik veel? Weet ja, het, het eeft wel. Slagrander op? Nee. Niet? Ik mag bijna nergens slag gewoon. Nou, nou. Maar stukjes stu stu stu pudding. En door. Westkust weerbericht. Ook op deze vrijdag had de bewolking de overhand en ging het ook weer enige tijd regenen. De wind waaide matig en aan zee vrij krachtig uit het zuidoosten... en de temperatuur steeg naar zo'n graad of negen. Vanavond en komende nacht is het nog bewolkt, maar droog. En de wind waait zwak tot matig uit het zuiden en de temperatuur daalt naar een graad of zeven. Morgen overheerst wederom de bewolking, maar blijft het wel tot de avond droog. De wind waait matig en aan zee vrij krachtig uit het zuiden. En de temperatuur stijgt naar zo'n waarde omstreeks 12 graden. Jawel, we gaan naar de dubbele cijfers. Namorgen blijft het wisselvallig met temperaturen tussen de 8 en de 10 graden. De Romeinen hebben altijd dubbele cijfers. Ja, klopt. Wie? Behalve de V. Ja, en de 1. En de X. En De, de M, 1 is een I. De, de 1 is een 1. Of de I is een 1. En de X is 10. En de V is 5. Ik weet het nog wel hoor. Ik ben nog wel oud, maar dat weet ik nog wel, hoor. En door! I was Ja My nuts are- Het de toontje is van onze mooi, presentator. Oh, wat mooi. Hè? Dus niet uw toestel gaan uh, wijzigen of opnieuw instellen. Ja. Het was Hans maar. Dank je wel. Maar. Maar, ja, maar. Oh, maar. Oké. Okay. Ik Goed. ga je eens vertellen wat toch wel interessant is voor Zandvoort. Oh? Ja, in de nacht van 5 op 6 maart zal. Ja, Pro... ah, dat is niet interessant. Wel. Oh. In de nacht van 5 op... Moeilijk, hè? <laughs> nou, van 4 op 5, 5 maart. 5 maart vanaf 1 uur s'nachts al zal ProRail werkzaamheden aan de spoorlijn Zandvoort-Haarlem verrichten. Hierdoor is op zondag 5 maart, tussen 1 uur en half 6, de spoorwegovergang op de Van Lennepweg, Sofiaweg, voor al het verkeer afgesloten. Tussen Zandvoort en Haarlem is dan ook geen treinverkeer mogelijk. De NS zet bussen in. Verwacht wordt dat het oponthoud tussen de 30 minuten en de 1 uur zal belopen. Naar gelang de drukte op de zeeweg. Het zijn collectebussen die ze inzetten. Niet serieus, hè? Het is een heel serieuze item, trouwens. Hè? Je zal maar die spoorwegovergang over moeten. Dan ja. ben je er mooi klaar, hè? Hey, Dan ga je gewoon straf. over de zeeweg. Ja, maar die staat ook dicht, denk ik. Zeeweg? Nou, de daar is de geen spoorweg Nee, overkant. Nee, maar daar is, zijn ze toch <laughs> bezig met die, met die loopbrug van die beesten ja, maar daar? maar dat is niet dicht. Er nee, is maar gewoon de, één nou, rijbaan beschikbaar voor nou, beide kanten. Dus op onthoud. En dat zeg ik ook. Wat, wat zei je? Dat er op onthoud zou kunnen zijn. De uitzending heeft ook een beetje oponthoud. Dus Sinds wanneer we met beren in Zandvoort. Wat hebben we? Beren. Beren op de weg. Beren op de weg, op de weg. Ja. ja. Oh, ja, we ja. hebben wel reën op de weg. Die nee, hebben we, wel. we hebben meer met hoor. Herten. Ja. Nu, ja. Reën. Over, ja, de herten worden gereden. Don't ask me what you know is true. Don't have to tell you. I love your precious heart. I, i was standing you were there two worlds collided and they could never tear us apart <music> Ze een schuift dicht. Of ik zet hem wel eens dicht. Maar, ah, Hij gaat wel, nu meteen ah, naar huis. Hij gaat aan het opruimen. Ah, alles. Hij gaat meteen weg. Ja, maar ik, ik, ik moet straks ook weg natuurlijk. We moeten ah. weer zingen. We? Jij, zijn we? Jij toch ook? Nee, ik, hoef helemaal, ik moet helemaal niks. Ja, belasting betalen, ja. poepen, piezen. Maar dat houdt het op. Wakker worden s'morgens is ook wel ja. prettig. Nou, zelfs, ja, zelfs dus daar, dus daar heb ik al problemen We moeten morgens wakker worden. Echt wel. Goed. Maar goed. Jij niet? Oh, jij gaat, nee, nou? ja, jij gaat iets vertellen over je vrienden. wat denk je? nou? jij gaat iets vertellen over je vrienden. Over mijn vrienden. Ja, jouw vrienden. ja, nou, er zijn wel hele leuke gamers. Ja, ja, maar dat is ook um, zo. Um, aan de ene kant hoop ik uh, dat het uh, uh, doorgaat. En aan de andere kant denk ik van. Hmm, het wordt een beetje raar gebracht. Um, Ho hoe bedoel je dat? Hoe raar is dat? Raar gebracht is dat er op een gegeven moment een bericht op Facebook verscheen. waarbij er gezegd werd: van, goh. Uh, zand wordt is half dood. Er wordt bijna geen leuke dingen meer georganiseerd. Oh, dat is niet aan. En toen werd het ook Amsterdam Beach genoemd. En toen had ik echt zoiets van. Uh, ja. uh, jij zet kwaad bloed met ja. deze ja. bewoordingen. En wie dus, was dat? Uh, nee, dat laat ik gewoon lekker in het midden. Oké. Okay. Um, ik zit hier niet om mensen Facebook? af te zeiken. <laughs> ja, precies. Ik ga hier niet mensen persoonlijk zitten afkatten. Af nee, dat is goed. Maar, uh, maar ik, kan ik het had wel zoiets Facebook? van. Hmm, ja, het staat op Facebook ergens. Ruim. Ja. <laughs> Goed, en door. Um, maar goed, um, aan de andere kant, Gay Pride, um, uh, ik vind het leuk. Uh, laat mensen lekker zijn wie ze ja, zijn. dat vind ik ook. En uh, de, ja, voor mij mogen ze dan lekker eigen paar dagen feestvieren, vieren, ja uitdossen. En uh, en daar zijn ze... ze verschrikkelijk goed in. En laten ze dat lekker in Zandvoort doen. Oh ja, dat ik mag Ik denk het dat mij. het leuk is dan probleem. in, Zandvoort dan, in uh, dan in Amsterdam. Nou, dat wil ik niet ja, zeggen. Ja, dat... ben je er wel eens geweest in Amsterdam? Uh, ik, nee, niet persoonlijk. Ja. Ik heb er wel mensen gehoord die er zijn geweest. En die zijn helemaal lyrisch. Ja, dus die, het, het is heel ja, gezellig. die vinden het heel leuk. Ja, dat geloof ik. En de plannen zijn er van Wim Peters om roze treinen naar Zandvoort te laten rijden. Als het verlengde van Amsterdam. Leuk. Dan dus wordt het uh, toch een beetje... Nou, Amsterdam op zich vind je het leuk. Ja, Wacht even, daar ligt Pascal... Oh, ja, Pascal, ligt helemaal blind What nu. Shit. En ik wil weten waarom. Wat zeg jij? Ik wil weten waarom. Naast je, dan gaat er iemand helemaal gevouwen. Wat dan? Ja, niet wat dan? Dan moet je een aanvragen. Waar, waarom ga je... Waar, waarom ga je omdat je zo heel enthousiast erover bent. Ja, dat dat je het geweldig, Ja, Wij zijn altijd enthousiast hier Ja, dat moet ook. Ja. Dat is het ook, hè? Hm. Hm. Heel goed initiatief zo. Is met Hans, het is een beetje een kinderhand hoor. Het is allemaal heel snel gevuld. En hij is heel snel enthousiast, heel snel verdrietig. Het is allemaal heel snel bij hem. Maar dat is, ja, goed. Maar dat ah, heel, is goed. Heel goed. Heel ja, snel ja, enthousiast nee, is juist nee, hoor. een pluspunt. Dat is toch ja. goed? Maar ja, die, die dat op en neer gaan, dat heet gewoon maar niet hoe heet dat manisch manisch ja maar ik ben niet manisch depressief nee hoor wel manisch oh ik dacht nee. dat dat vroeger anders heette ja ja hij is juist zo de optimist dpd nos of weet ik hoe dat tegenwoordig heet nee ging. dan heette het gewoon gek en dan ging je ergens stichten. <laughs> maar vogels is opgeheven. dat bestaat niet meer hè? al heel lang niet meer nee nee Oeh, oeh. Dan zitten we in de wereld van psychiatrisch. Kom maar zinster. door met je muziek. Uh, <laughs> ja, Bro, ja. En Vogelzang, in. Uh, ik weet niet of iemand luistert naar Vogelzang. Ja. Het bestaat gewoon nog hoor, Vogelzang. Ja, maar niet de Vogelzang, vogelzang die is wij is bedoelen. Niet, vogelzang is echt niet opgeheven hoor. Nee. Dat... Let's go.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 I'm gonna get chicked, but now the one buys the dust. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. I'm lost Tijd op tijd, garantie voor gezelligheid. <laughs> ha, ha, ha, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, Zo naar buiten nee Geweldig. Ja hoor, het is meteen mijn wereld, zeg ik ah, okay. u. <laughs> ja, oké. Wij zijn natuurlijk ook gezellig. Hè? Ja, dat Man, is, ja dat heel gezellig. gezellig. Ja, ja, het, is, het is net alsof ik bij McDonald's. Ja. Is dat zo? Ja, ze zeg meneer, meneer In ah, ochtends of s'avonds. Ah, ah, ah. voor, <laughs> <Ja. hamburger. Ja. laughs> voor het eindje voor het hamburger. Voor het eindje voor de hamburger. <laughs> Nee, dan ga ik voor de hamburger. Oh, toch wel? Ja, ja, ja nee, nee, ik niet. Ik heb zat eieren om me heen. <laughs> nee, eieren? Je loopt IJsjes. Al op de IJsjes. ijsjes. Ijsjes? Bij ham, bij, bij, bij, Ik de... wil ook ijs! Kijk, precies, haal ja, nou gewoon je. Oh, sorry. Oh jee. Is ze zo gek op ijs dan? <laughs> ze is ook gek zonder ijs. <laughs> Ja, dat is waar. Ja. Ja, ik, we, hadden... we, we, we hebben nog tijd voor een heel snel nieuwtje. Ja, maar, nou, dat hebben we eigenlijk niet meer. Daar hadden we het net over. Er gebeurt op het moment niet veel in Zandvoort. Wat ga je zingen vanavond? Uh, wat wij gaan zingen vanavond? <lacht> uh, bij de kerk. Bij de kerk. Ja, dat is waar. <lacht> ik vroeg Alva, wat. Dat geen idee. Weet <lacht> jij het? Wij krijgen altijd van alles. Krijgen wij wat we gaan zingen. En de toeschouwers van het koor die gaan volgens het spreekwoord. hè? Ja, ja. Die gaan voor het zingen de kerk. Uit. Ja, die gaan ook voor het zingen de kerk aan. Nog een beetje door met deze briljante tekst. Oh ja. Nou, krijg ik een verzoek van uh, Hans. Ja, nou, het was meer een opdracht gewoon. Ja. Nou, nee, nee, dat is helemaal wij niet waar. Moet, uh, die... Nee, weet uh, je wat uh, dat, dat, kwam, dat kwam? Oh, jij vroeg aan mij wat gaan wij vanavond zingen. Ja, ik had geen idee. Nee, dus heb ik. Nee, verzoek. als je een zinger bent, heb je nog steeds geen idee. Nee, nee. Ik, inderdaad, inderdaad, dat is inderdaad zo. Maar wat, die gaan we draaien nu. Die gaan we zeker zingen vrouw. Die gaan we zeker zingen. Nou, ja. Ja, ja, dat um, denk ik ook. Ik zou zeggen, riem me vast. Komt-ie aan. <laughs> well, she's okay, then I'm alright. Well, she's awake, I'm up all night. And nothing really matters.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 I see her. Every time I see her. Nog qua stem, nog qua nummer vind ik het bijzonder moet ik zeggen. Vind jij hem niet bijzonder? Het nee. arrangement wat Arno gemaakt heeft, dat is wel aardig, hoor. Ah, Oké, okay, nou dan ben dat ik helemaal niet schitterend. Oh ja, nee, nee, wij <laughs> zingen het wel mooi. Ik vind het. Zoals wij doen. Wordt ja, mooi. dat wordt, ja. Mooi. Dat wordt dus, veel uh, mooier dit vind ik niet. Uh... Nou, je moet, je moet oh. goed maar eens horen zingen, dat nou, is, dan. Uh... Dat, dat ha, mag Nou, denk er even om, hoor. Dan uh, draait die props eigenlijk nog drie keer om. Hé, hey, maar uh, ja. alle gekheid op een knarrijstok. Ja. We zijn het is er ja, zo. man. Ja, gaat sneller. Ja. Als het gezellig oh, het is, gaan we. Gaat net zo snel als altijd, hoor. Maar je hebt ja. het idee dat het ja. sneller gaat. Maar... Ja, dat is waar. Ja, maar ik vind de tijd toch sowieso niet snel gaan, hoor. Nee, hoor. Nou, Gaat net zo snel als anders. Ja, dat is zo. Maar het lijkt dat het sneller gaat. Ja, maar zeg dat er dan bij. Het lijkt dat het ja. sneller gaat. Het lijkt, vindt dat het sneller gaat. <laughs> en wat vindt de Dan zit hij naar te... mij te kijken. Ja, ik, ik zeg ben... niks. Ja, ik, ik ben zo braaf, jongen. Ach, jee. Ik nee. ben zo lief ook, altijd. Ach, dat ja. is wat anders. Is een heel ander verhaal. Weet je wat? Zeg maar dag tegen iedereen. Ja. Dag, iedereen. Dag. <laughs> <laughs> ja, we, zijn, we zijn er weer doorheen. Doei. Tot, uh, <laughs> ja. tot, uh, ik ben er volgende week uh, donderdag weer. Om, uh, om vier uur. Ja. Met Muziekboeleva live. Ja. En uh, nou, dan vrijdags weer. Die, ja, ja. En dan zijn wij er weer. Ja, absoluut. absoluut. Toch? Ja. Soms en op ben jij er weer? En, ik hoop dat nee, ze, uh, ze, binnen ze, afzienbare ze, tijd. Ze ik moet, uh, ze nog moet, nog moet morgen moeten solliciteren. Ja, echt waar? Bij Albert Jan. Ja, ja. Bij Albert, ja, ja. Albert, ja. Albert, Albert Jan. Jan. Oh, Bij hemzelf. Ja, dat wordt een dat ja. zware. Ja. Ja. Ja. Ja. Is zo ik is zo'n. Ik zal maar gebak meenemen. Ja. Daar is je heel gevoelig Bye. voor. Geef ja. mij de tip wel ja. Neem ik een Tom mee? Moet het de moorkop zijn, of niet? Ja, hij is zo streng, die man. Ja, ja, ja. nou ja, dat is zeker. Oh. oh, dan moet het een fly zijn, of niet? Ja. Nou, als je dat schoon omdat ze aan zijn mond laten houden, dan is dat nuttig. Nee, dan moet, dan moet het de op taart zijn. <laughs> bij wie? Bij, bij wie? Nou, ja, ja, dat mag ook oh. bij jou, hoor. Dat je dat ja, nou, ik vindt, dacht dan, eigenlijk, dan regelen we dat. Nou, ik dacht eigenlijk dat je dat ook bedoelde. Ja, okay. Vind je nou. het leuk, dat als we dat een keer gaan nou, doen? Nou, zou ik niet doen. Nee? Nou, nee. Oh, jammer nou. God, geef nee, die eens een keer wat leuk. Dus ik weer een meenemen, begrijp ik. Just a cast nou, ik wens iedereen ja. een ja. goed weekend. Een heel goed weekend. Heel fijn weekend. Het wordt heel mooi weer ook. Dus er geniet ervan, zou ik zeggen. Vater, 12, ja. lekker het zonnetje. Nou, eindelijk Kauw. zon. Ja, precies. Hey, uh, Fijn weekend bye. allemaal. Bye bye, Swiss doei doei. doe je Fuck,